James Peters met het NOS journaal. Een passagiersvliegtuig van Ethiopian Airlines is op weg naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi neergestort. Het toestel had 149 passagiers en acht bemanningsleden aan boord. Bij de crash is een onbekend aantal inzittenden omgekomen, heeft het bureau van de Ethiopische premier Abi bekendgemaakt. Vanwege de verwachte harde wind heeft het KNMI een weerwaarschuwing afgegeven. Code oranje geldt voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het zuiden en het gebied rond de grote rivieren krijgt te maken met zeer onstuimig weer. In Zeeland kan de harde wind uitgroeien tot een westerstorm, de eerste sinds ruim een jaar. De hardloopwedstrijd city City loop tussen Den Haag en Scheveningen is afgelast vanwege de harde wind en de kou. De organisatie vindt het niet verantwoord om de 41.000 lopers onder deze omstandigheden de wedstrijd te laten lopen. Vandaag zou de 45e editie van de loop worden gehouden. De automobilist die gisteren doorreed naar een ongeluk in Utrecht... heeft zich bij de politie gemeld. Het is een man van 37. Bij het ongeluk op de Beeldse Straatweg kwam een vrouw van 21 uit Utrecht om het leven. Getuigen hadden haar nog geprobeerd te reanimeren... maar ze bezweek aan haar verwondingen. De politie verklaarde na het onderzoek... op zoek te zijn naar een beschadigde Renault Clio. De finale van het tv-programma Wie is de Mol... is gisteravond door een record aantal mensen bekeken. Daar hadden 3,5 miljoen mensen ingeschakeld... om te zien wie van de drie finalisten de mol was. Het programma had een marktaandeel van 49,9 procent... ofwel de helft van alle mensen die op dat moment de televisie aan hadden staan. RTL-nieuwspresentator Merel Westrik was de mol... terwijl actrice Sarah Kronis tot winnaar werd uitgeroepen... ten koste van de derde finalist, de zanger Nielson. Het weer op steeds meer plaatsen regen... met vanavond in het noordoosten ook kans op natte sneeuw. In het, het wordt een graad of zeven. De wind neemt in het westen en zuiden flink toe... tot stormachtig in Zeeland. Na het weekend blijft het wisselvallig en soms onstuimig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig...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 Ja, beste mensen, u luistert naar ZFM Jazz en uh, dat uh, betekent uh, mooie muziek. We hebben vandaag een heleboel gasten en dan ga ik eens even kijken wie we allemaal hebben. We hebben Edward Rauhorst, die was vorige week hier ook al aanwezig. En we hebben natuurlijk uh, Marco Frank, die is al een paar keer hier eerder aan tafel verschenen. En Erik Gozens. Een poosje geleden hebben we getracht... Uh, uh, ons jazzteam uit te breiden. En uh, gelukkig is dat gelukt. Er zijn een aantal mensen die nu een aantal keren meedraaien... en zo langzamerhand de kneepjes van het uh, jazzmuziek uh, leren uh, draaien. Op deze druilerige zondagochtend is het uh, natuurlijk fijn binnen toeven. En zeker als je daar de prachtige jazzklanken van CFM Jazz bij draait. Mijn naam is Aco B. En uh, ik, wij hopen de komende twee uur hele mooie, hele bijzondere dingen te laten horen. De vorige keer, ja, de techniek is soms toch best wel lastig... en de vorige keer hebben we getracht een LP te draaien... van Benjamin Herman, maar dat lukte niet zo goed. Ik dacht, nou, dan neem ik het toch maar als een mp3-bestandje mee. En dat wil ik jullie toch laten horen. Benjamin Herman, die heeft dat mooie muziek geschreven... bij een, een, ja, een documentaire, een film over de snoek. En die snoek, die kennen we wel. Dat is natuurlijk die prachtige Citroën die je af en toe nog wel ziet rijden... En deze muziek is van Benjamin Herman. Ja, dat was natuurlijk Benjamin Herman. En, uh, ja, een beetje filmische muziek. En dat komt goed uit omdat het uur voor ons hadden we vroeger altijd de uh, country. En nu is dat klassiek geworden. En dan moet je tussen de jazz en klassiek toch een beetje een middenweg vinden. En dat is aardig gelukt bij deze twee stukjes. Het eerste wat ik draaide was van Roy Hartgrove. En het tweede was dus Benjamin Herman. Maar aan tafel zitten vele mensen. En het is altijd leuk om even te horen wie ze zijn. Wat hun favoriete muziek is. En waarom ze het leuk vinden om jazz te presenteren. Ik begin met Marco. Marco. Wat vind jij leuk in de jazzmuziek? Ja, goedemorgen. Wat ik leuk vind in de jazzmuziek is um, eigenlijk heel veel. Maar het bijzondere, ik ben een bijzonder fan van Stan Ketz en uh, Dave Brubrick. Vooral met saxofoonmuziek. Daar kan ik erg van genieten, van dat soort. Uh, Oké, okay, speel je jazz. zelf ook een instrument? Ja, ik speel zelf ook saxofoon. Oh, leuk, ja, leuk. Ja. Is, is het moeilijk? Ik zit me altijd af te vragen, als ik iets om op zo'n saxofoon te staan? Dat vind ik ook fascinerend. Is het, kost het veel tijd om het te leren? Oh, nou, ik heb het al tien jaar niet meer gedaan. Ik weet alleen nog oh. wat het ligt. Maar ik, ik zou graag weer willen beginnen. Maar het is, uh, je moet er wel veel tijd in steken om het uh, te doen. Oké. Okay. Ja. Nou, dat, dat beloven we wat vandaag. Dus een saxofoonliefhebber die van Stein Getz dus, houdt. Uh, en wat zijn nog meer? Uh, David Broebek. Dave ja. Mooie muziek natuurlijk. Dan hebben we ook aan tafel zitten Erik. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, zeker weten. En wat vind jij mooie muziek om maar te draaien? Nou, wat ik jou juist zo leuk vind, is de muziek van de. Uh, want de zangers uit de jaren tachtig, bijvoorbeeld een soort Brian Ferry... en Robbie Williams, die dan ook op hun manier uh, jazznummers uitbrengen. Okay, ja. En daar hou ik van, dat vind ik leuk. En ik ben trouwens een nieuwkomer op dit vlak. Dus ik, uh, ja, ik, ik ben heel veel jazzmuziek aan het beluisteren. En uh, ja, ik, uh, ja, het interesseert me gewoon, ik vind het leuk. Ja? Is er ook een bepaalde soort jazz waar je minder belangstelling voor hebt? Ja, de experimentele jazz, dus met echte grote uitschieters... Nou, dat is niet echt mijn ding. Ik hou toch wel meer van de easy listening uh, muziek, jazzmuziek, okay. ja. En dan hebben we aan tafel zitten Edward. Edward heeft vorige keer meegedraaid en toen was zijn microfoon niet helemaal tof. Maar vandaag <laughs> hopen we dat hij dat voor bekenden in de landen goed te verstaan is. Ja, volgens mij gaat het dit keer helemaal goed. Ja, okay. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen, Edward. <laughs> ja, hallo. Heb, heb jij nog iets speciaals? Uh, ja, ik ben eigenlijk ook een saxofoonman, moet ik zeggen. Uh, daar ben ik eigenlijk mee begonnen in de jazz. Ik uh, kwam dus, wat ik vorige keer al zei, uh, meer vanuit de popmuziek. Maar ja. veel popmuzikanten uh, zitten vaak ook uh, in de jazz dingen te doen als begeleider. Uh, dus dat was eigenlijk mijn insteek uh, in, in de jazz. Was ook de saxofoon. Mensen als uh, King Curtis, okay. Willis Jackson. Uh, die ook op popvlak uh, veel hebben gedaan. Ja, nou, dan hebben we wel een grote overlap met elkaar. Ik ga ook erg een beetje van de pop in de jazz. Dus uh, inderdaad popnummers die op een jazzmanier vertolkt worden. Dus er uh, ja, zit vast wel het een en ander tussen vandaag. Uh, weet jullie toevallig wat de best verkochte jazzalbum in Noorwegen is? Geen idee. Geen idee. Nou, die is van een zangeres. En die zangeres heet Radka Tonev. En die heeft een cd gemaakt in 1982, Fairy Tales... Uh, dat is de, eigenlijk in Noorwegen de allerbeste, tot op heden de beste jazzplaat geweest. En je moet maar eens luisteren waarom. Die vrouw heeft een stem en het klinkt zo fantastisch mooi. Ik laat haar even horen. Radka Toniev. Niet oud geworden. Had een relatie met de drummer, maar woonde bij de bassist. Je weet hoe dat gaat in de muziek. Dan gebeuren er soms wel <lacht> <al> zingetjes. <lacht> Kom ze. See her how she flies. sky close enough to touch but careful if you try I fell down on my face I tripped and missed my start Het was een supermooi geluid van Radka Tonev. Dame is niet oud geworden, met twee vriendjes tegelijk. Dan wil het nog wel eens fout lopen. En zij heeft de oplossing gekozen om er zelf een eind aan te maken. 32 was ze. Maar deze cd is een poosje geleden, ik denk een jaar of twee geleden, opnieuw uitgebracht. En zeer, zeer, zeer de moeite waard. Wij ja, schakelen over naar onze medepresentator Marco, die ook iets gaat vertellen. Ja, goedemorgen. Wij hebben een nummer uitgekozen, omdat we het net ook al hadden over de popmuziek natuurlijk. En de jazz, een nummer van Robbie Williams en het komt van zijn Swing When You're Winning. Um, Mr. Bojangles. One of my favorite, uh, Bo Jangles, een van mijn favoriete nummers. jingles and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair, a ragged shirt baggy pants, he would do the old soft shoe he would jump so high, jump so high, then he'd lightly Touchdown. Told me of a time he worked with with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is how is Doug and He they would travel about, but his dog up in. said, I dance now and every chance in honky-tonks for my drinks and tips. But most of the time, I I spent behind these county bars. You see, sunlight. I drink so bad. Then he shook his head. Mr. Bojangles Call him Mr. Bojangles Mr. Bojangles Come back and dance And dance and dance Please dance Mr. Bojangles Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please, please dance, come back and dance again Mr. Bojangles. Dat nummer komt er nu? Marco? Uh, nee, Erik? Ja, we gaan nu uh, een nummer draaien van uh, Frank Sinatra. Uh, het nummer heet Dead's Life. Uh, het is een hele bekend nummer. Het is geschreven door uh, Dean Kay en Kelly Gordon. Uh, nou ja, jullie weten allemaal, Frank Sinatra is een, uh, is een echt icoon binnen de Amerikaanse muziek. Nou, hier komt hij.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 Big bird and then I'd fly. Goed tot Frank Sinatra natuurlijk. Uh, ja, tijd om toch even reclame te maken voor een, uh, een jazzconcertje. Want uh, vanmiddag om uh, half drie is het zover. Dan mogen we in Zandvoort in de krocht Hermine Deurlo verwelkomen. Uh, we zijn blij dat uh, Erik Timmermans toch weer gelukt is... om uh, de jazz uh, zondagmiddag uh, te, te weer terug te laten komen. En ik kan iedereen van harte aanbevelen om vanmiddag daar uh, naartoe te gaan. Uh, de, uh, de sfeer is prima... Het geluid is geweldig en de muziek is fantastisch. En de, de mensen die er al vaker geweest zijn... die weten hoe intiem de concertjes in de krocht zijn. Hermine Deurlo speelt uh, mondharmonica. Eigenlijk is zij een van de opvolgers van natuurlijk de legendarische toets Tielemans. En heb je er zin in, dan ben je natuurlijk hartelijk welkom... om daar te komen luisteren. Hermine Deurlo, van haar cd. Volgens mij, ik heb maar één cd van haar. En die heet Living Here, hetzelfde nummer. de vanmiddag in de krocht. Uh, zeker de moeite waard als je wil weten wie speelde op dit nummer mee. Dan kan ik je dat ook nog verklappen. Hermine natuurlijk zelf op de mondharmonica. Jorg Brinkman op de cello. Rembrandt uh, Felix piano. En Jim Black op de drums. Nou, Dit clubje speelt niet vanmiddag in de krocht. Want vanmiddag speelt Erik op de bas. En ik weet eigenlijk niet wie op de piano speelt. Of dat uh, Rob van Wafel is. Of dat dat uh, Clement is. Nou, als je dat wil weten is er maar één oplossing. Kom vanmiddag naar de krocht. Half drie aanvang. En de bar is open, dat weet je. Uh, dan gaan we door naar iets heel anders. Ik ben een, een, uh, we kunnen wel iets pittigers draaien. Een enorme aanhanger van een bandje, Gordon Goodwin's uh, Big Fat Band. En die heeft een sound, nou, die swingt geweldig. En ik denk dat het de hoogste tijd is om daar iets van te gaan draaien. Gordon Goodwin, met een heel bekend nummer. Sing, sang, sang. een win. Ja, Als je deze muziek hoort, dan kan je bijna je voeten niet stilhouden. Dat is prachtig. En ik heb ook altijd de neiging als ik dan weer zo'n solo op de klarinet hoor... of op de trompet, om meteen zo'n instrument te pakken en te gaan spelen. Dat is toch onvoorstelbaar, deze muziek. Wij schakelen over naar onze medepresentator Edward... die ook prachtige muziek heeft klaargezet. En we gaan van hem horen wat er aan zit te komen. Ja, ik heb een uh, swingende vocalist uh, meegenomen. Die heet uh, James Van Buren. Nederlandse achternaam, maar hij is... Uh, 100% Amerikaans. Uh, volgens mij is die woonachtig in Denver. Hij treedt nog steeds op. Hij zal niet zo jong meer zijn. En hij schijnt in, uh, in de jaren 90 in Nederland te zijn geweest. Maar ik heb hem zelf nooit gezien. Hij bezingt in dit nummer uh, de oudste jazzclub van Den Denver. En dat heet uh, El Chapultec. En hij zingt dat je daar snel naartoe moet gaan. Om te gaan luisteren. And they treat you right Once you get to the place You want to stay all night If you want to have some fun Don't mind standing around Go on down there to 20th and Market, At the LCC If you wanna stay all night, if you wanna have some fun, don't mind standing around. Go on down there to 20, I get the 80 mark, it's the El Chapultepec Lounge. Ja, dat was uh, James Van Buren met uh, El Chapulteck Shuttle. Dat is jazz in town, jazz in uh, Zandvoort. En we kunnen swingend uh, direct doorgaan naar uh, New Orleans. De Dirty Dozen uh, Brass Band. Met uh, op uh, vocals uh, niemand anders dan uh, uh, Dr. John. Uh, met een nummer dat iedereen kent uh, van de Rolling Stones. Geschreven door uh, Bobby Womack trouwens. Uh, Use the Lover met uh, Dr. John dus op uh, vocals. I don't think Dr. John de Tripper, maar die tijden zijn voorbij. Misschien dat hij ook wat meer slaap nodig heeft. We, we weten het niet. We gaan overschakelen naar de man met een mooie stem... volgens zijn eigenoten Erik. Dankjewel, uh, okay. Ja, Ik uh, ga jullie meenemen naar een, uh, de muziek van Diana Krol. Um, ik heb even wat achtergrondinformatie over haar opgezocht. Want uh, ja, ik denk dat het leuk is dat jullie iets meer van haar weten. Nou, het schijnt dus een hele lastige en arrogante dame te zijn... die afstandelijk ook is... Um, maar de diva is ook een superster die de jazzwereld na de dood van Ella Fitzgerald niet meer heeft gezien. De struisse-Canadese blondine verkoopt wereldwijd miljoenen platen... en naar huwelijk met uh, Poppycone Elvis Costello is ze dagelijks voer voor de Amerikaanse en Engelse paparazzi. Um, het nummer The Look of Love is een lied geschreven door uh, Burt uh, Bacharach en Hal David... Um, de inspiratie voor dit nummer haalde Backwatch uit het nummer... uit het scène van een vroegere versie van Casino Royale. Dus ik neem jullie mee naar The Look of Love. It's... bij het muziek. Ik zie mezelf aan een tafel zitten met een zacht gekookt eitje, een kopje thee en de dikke zaterdagkrant. Wat is er mooier om zo de dag te starten en dan deze muziek te horen. Diana Crawl. En als we dan toch in een wat rustiger segment gekomen zijn, dan komen we terecht bij Steve Turner. Misschien als je vroeger naar Saturday Night Live keek, dan speelde hij altijd in die band. Of misschien ken je hem wel van Art Blakey's Jazz Messengers. En die heeft ook laatst weer een cd uitgebracht, The Very Thought of You. De Smoke Sessions, nou dat belooft wat. Daarvan het nummer, het gelijknamige nummer. Steve Durr, speelt op Trombone. zachte klanken op de tromboren van Steve Turren draaien we langzaam naar de klok van 11. Je luistert naar CFM Jazz. Vandaag gepresenteerd door Edward, Marco en Erik en Auko, En dat hopen we direct na de klok van 11 uur ook nog even te doen. Dus ik zou zeggen, blijf erbij en ondertussen luisteren we nog even naar een, een van mijn favoriete sax, uh, uh, uh, ja, hoe heet het? Flapperet heet het nummer. Hardy Broyer op de xylofoon. Tot naar de klok van 11.